Marnix Zampersen met het NOS-journaal. In het noorden van Californië zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. De brand bij de grens met Oregon begon vrijdag en inmiddels is ruim 20.000 hectare verwoest. Ook zijn meer dan 100 huizen in de as gelegd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Volgens Amerikaanse media is het de grootste bosbrand van het jaar in Californië... In de regio is de noodtoestand afgekondigd... waardoor het makkelijker is om federale hulp te krijgen. Door een storing reden afgelopen avond urenlang nauwelijks treinen in de regio Rotterdam. De problemen begonnen in een computer bij de treinverkeersleiding van ProRail. Het backup systeem werkte niet, vermoedelijk door een fout in de software. Door de storing konden treindienstleiders niet zien waar treinen waren. Iets na middernacht was de storing verholpen. DNS zegt dat gestrande reizigers met extra treinen naar hun bestemming zijn gebracht. De vervoerder verwacht voor de ochtendspits geen grote problemen. De regering in Kosovo heeft een aantal maatregelen voor Serviërs... op het laatste moment uitgesteld na onrust. De overheid wilde vanaf middernacht Serviërs die in het land wonen... verplichten om Kosovaarse nummerborden te gebruiken. Ook zouden Serviërs die Kosovo binnenkomen een extra document moeten aanvragen... De maatregelen leiden bij de grens met Servië tot wegblokkades... en er zou ook op agenten zijn geschoten. De Kosovaarse regering heeft de wetgeving nu uitgesteld tot 1 september... op voorwaarde dat de barricades worden verwijderd. De Amerikaanse Star Trek actrice Nichelle Nichols is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze speelde in de originele televisieserie de rol van luitenant Uhura... Nikkels acteerde later ook in zes Star Trek films. Het weer. Veel bewolking en plaatselijk regen of motregen. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag eerst wisselend bewolkt, later meer zon. tot zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht. Don't you worry waltz me. Darling. <laughs> Darling. <duh>, <laughs> Gonna be enough to last if tomorrow never comes. To tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. It's you. It's you. ZFM antwoord. ZFM antwoord 106.9 FM. Je zit tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet.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 stap, dag voor dag, één voor één. Want elke stap, elke dag, is er één, is er één.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 ZFM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blomme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 Pensieri della gente, poi Dio c'è solo Dio, viverei, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere. 9 is zo.